Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In China is de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen aan de gang. Net wandelden de Nederlanders het stadion in, Irene Schouten droeg de vlag en daar voelden ze zich voor altijd onzeker over. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Hoe je, moet, wat, hoe je wat moet doen? Ja, hoe, hoe ik met die vlag moet zwaaien. Ik hoop dat ze dat nog even gaan uitleggen. Nee, dat kun je zelf toch wel. <laughs> nou, waar moet je vastpakken dan? Nou, ik zal een beetje beneden vastpakken. Nee, ja, ik kijk wel even naar die andere. Nou, die onzekerheid was niet nodig, want toen Team NL het rondje in het stadion liep, zag het er allemaal goed uit. Ja, het zijn schaatsers, uh, shorttrackers en ook de bobbers die uh, hier meelopen. Er waren dus 41 Nederlanders afgereisd naar Peking. Een aantal van hen is alweer terug naar Nederland. En nogmaals een geweldig resultaat van Team NL. De sporters nemen in totaal 17 medailles mee naar huis. 8 keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons. Daarmee staat Nederland op de zesde plek in het medailleklassement. De Britse koningin Elizabeth heeft corona. De 95-jarige Queen heeft milde klachten die op een verkoudheid lijken. Ze verwacht wel gewoon te kunnen werken. Haar zoon Prins Charles en zijn vrouw Camilla werden eerder deze maand ook positief getest op corona. De achtbaan, Ride to Happiness in Plopsaland in België, had voor Tristan van 17 geen geheimen meer. Gisteren stapte hij voor de 155ste keer in, maar deze keer zou hij nooit vergeten. Tijdens de rit op 32 meter hoogte bleef het treintje stilstaan. Doodeng zou je zeggen, maar dat viel bij Tristan wel mee, vertelt hij aan VTM. Ja, eerst was ik een soort van euforisch, wat dat raar is om te zeggen, want dat is eigenlijk wel een unicum. En zeker als pretpark om zoiets mee te maken. Maar op den duur, ja, dan denk je toch van ja, hoe gaan ze die eigenlijk oplossen? En wanneer gaan, wanneer gaan we hieruit raken? Hoe gaan ze dat doen? Het duurde uiteindelijk zes uur voordat Tristan en acht anderen weer beneden stonden. Maar hij had zich eigenlijk in de tussentijd wel vermaakt. Het is raar om te zeggen, maar die uren dat vloog rapper voorbij dan dat ik zou denken. Eerst dacht ik van dat gaat hier heel lang duren. Maar je babbelt dan met mensen en je houdt jezelf warm. En de tijd vloog rapper voorbij dan dat je zou denken als je daarop zit. Als het aan Tristan ligt, komt er nog wel een 156 e rit in de achtbaan. Maar hij wil er wel pas weer in als hij is goedgekeurd. En dan het weer. Opnieuw een onstuimige dag. Het KNMI heeft voor vanavond voor een deel van het land code oranje afgegeven vanwege harde wind. Het gaat om Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het IJsselmeergebied. In de rest van het land geldt code geel. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 of a man who saved your life, and find, find it the in life. the mother's eyes, looking at her child. It's everywhere, yeah, love it everywhere. find a traces Eigenlijk ben ik uh, zes dagen te laat uh, met het draaien van uh, deze plaat Love is Everywhere. Want het was natuurlijk eigenlijk uh, ja, wel een Valentijnsplaatje van Ellen uh, Clark. Uh, Love is Everywhere. Nog één plaatje en dan het nieuws in het kort. En die is van uh, Alice Moyer.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 Toen de storm enigszins ging liggen en de ochtend erop was de beheerder met de brandweer op het dak geweest. En toen bleek de werkelijke omvang van de schade. De dakbedekking was voor een grootste deel verdwenen. Of het lukte om de zaak provisorisch te repareren voordat het weer gaat regenen, was op dat moment nog niet bekend, aldus Brouwer. Ook bij Center Parks waren er problemen met een dak. Het hoofdgebouw was in korte tijd ontruimd geweest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 Dit hebben ze in de jaren 80 uitgebracht. En dat is deze inderdaad, Joris de S-Rock van s en Simpson. Met vooral dat mooie staande eind, zoals dat heet, bij die plaats. Twee minuten voor half drie, Zandvoort. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Zandvoort op zondag, wij zijn tot aan vijf uur bij je. Met zo dadelijk het weerbericht, maar eerst deze van Centervolk.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 En zometeen gaan we weer voetballen in de eerdere divisie. Maar eerst even een lekkere klassieker. Hier is uw Red Boney. We Me. You and me, you and me, you and me The Seven Cavalry. Mama oh, Voor weer een beetje mooi weer moeten we tot volgend weekend wachten hoor. Dus juist van uh, Obidjan. Maar wij waren alvast in de stemming met de uh, Summer Breeze, hoor, die IJsley Brothers.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 If I van deze groep, Clean Bandits zijn altijd heel erg herkenbaar, hè. Rather B bijvoorbeeld, en deze uh, Everything But You, die klinkt ook weer een beetje eigenlijk hetzelfde. See or not to see. There is no question. ZFM. Met nu Will to Power.